de uitvinder van Nochland. Prins Nochin en zijn volk de Nogs woonden in Nochland, waar in de winter de bergen bedekt waren met een dik pak sneeuw en de rivieren bevroren waren. Maar in de zomer smolt de sneeuw in de dalen en gingen de boeren en hun knechten hard aan het werk op het veld. En de vissers gingen vissen in de rivieren, de meren en de zee die niet langer bevroren waren. Eén keer in de week gingen alle nogs naar de stad. Want dan werd er markt gehouden. De nogs hadden dan allerlei dingen bij zich die ze ruilden voor andere dingen die ze nodig hadden. Ze ruilden eieren voor laarzen, vis voor brood of bieten voor hemden. En iedereen was heel tevreden. Behalve Olaf. De uitvinder van de prins. Al dat geruil op de markt vind ik maar niks, zei hij tegen prins nog in. Ik zal iets uitvinden waarmee de mensen gemakkelijker boodschappen kunnen doen. En Olaf ging meteen aan het werk. Hij sneed van koper zes rondjes en sloeg in elk rondje een gat. Dit is geld, zei hij tegen de prins. Hiermee kun je iets kopen. Ik begreep het niet zei prins Noggin, uh, vertel me eens. Maar Olaf was al naar de markt gerend. Hij zag boer Thor die zes uien bij zich had. Thor was op weg naar de kippenboer om de uien te ruilen voor eieren. De kokin van de prins had eieren nodig. Je moet die uien niet ruilen, maar verkopen, zei Olaf. Ik geef je zes koperen munten voor die zes uien, alsjeblieft. Wat zijn dat voor dingen? vroeg Thor. Het zijn munten, zei Olaf. Met elke munt kun je een ei kopen, of een vis, of een ui, of wat je maar wilt. Maar dat is geweldig, riep Thor. En hij liep naar de keuken van het kasteel en gaf de munten aan de kokkin van de prins. Waar zijn mijn eieren? vroeg ze, want ze wilde eieren bakken voor de prins. Iedere munt is goed voor één ei, zei Tor. Is dat niet geweldig? Dat is het helemaal niet, zei de kokkin boos. Ik kan geen eieren bakken van koperen munten. Ik wil eieren en ik wil ze nu. Ga zo onmiddellijk halen, domkop. Ze sloeg de arme Tor met haar lepel op zijn hoofd en joeg hem de keuken uit. Tor liep haastig terug naar de markt, naar de kraam van de kippenboer. Ik wil met deze zes koperen munten zes eieren van je kopen, zei hij. Maar de kippenboer schudde zijn hoofd. Ik wil geen koperen munten, zei hij. Ik wil zes uien. Die heb ik niet, zei Thor. Als jij iets kunt vinden waarmee ik het linnen dak van mijn kraam weer heel kan maken... geef ik je zes eieren, zei de kippenboer. Geen tijd, zei Thor. En hij liep weg. Thor ging naar de smid. Die had ook geen eieren, maar hij wilde wel een koperen ketel ruilen voor twee vissen. Tor liep verder en zag een jongen met een kruiwagen. De jongen had ook geen eieren, maar hij wilde wel drie veren en een zak vol spijkertjes ruilen voor een echte soldatenhelm. Tor kon niemand vinden die hem zes eieren voor de zes koperen munten wilde geven. Hij liep naar de haven en keek naar de vissers. Wat is het gemakkelijk om visser te zijn. Dan heb je altijd te eten, zuchtte hij. Op hetzelfde ogenblik brak de vislijn van een van de vissers. De visser viel achterover tegen Tor aan en de munten vielen op de grond. Die zou ik goed kunnen gebruiken, zei de visser. Ik zou ze aan mijn lijn kunnen hangen, zodat die dieper in het water zakt. Want in de diepte zwemmen de meeste vissen. Wil je ze niet ruilen voor twee vissen? Dat wilde Thor natuurlijk heel erg graag. Tor rende met de twee vissen naar de smid en ruilde ze voor de koperketel. ketel. Daarna rende hij naar de jongen met de kruiwagen en zette de ketel omgekeerd op zijn hoofd. De jongen vond dat genoeg lijken op een soldatenhelm en gaf hem drie veren en een zak met spijkertjes. Tor stak de drie veren op de ketel en zei: Nu ben je net een echte soldaat. Toen rende hij verder naar de kippenboer en met de spijkertjes maakte hij het linnen dak van de kraam weer in orde. En de kippenboer gaf hem zes eieren. Tor rende zo hard hij kon naar de keuken van het kasteel en gaf de eieren aan de kokin. Ze gaf hem een zoen en begon eieren voor de prins te bakken. Iedereen was tevreden, behalve Thor. Ik wil mijn uien terug, zei hij tegen Olaf de uitvinder. De uien zijn nu van mij. Ik heb ze met mijn eigen munten van je gekocht, zei Olaf. Thor werd verschrikkelijk boos. Hij trok zijn zwaard en joeg Olaf de uitvinder... ...het kasteel uit. En je mag pas terugkomen als je zes uien voor me hebt gekocht met je eigen munten.